Tijn van Beek met het NOS-journaal. De openbare aanklager in Egypte is over te brengen naar een militaire gevangenis in Cairo. Hij zou gezond genoeg zijn om te worden ondervraagd. Mubarak werd bijna twee weken geleden acuut opgenomen in een ziekenhuis in Shan al-Sheikh. Hij zou onwel zijn geworden tijdens een verhoor. Zijn beide zonen werden ook opgepakt. Mubarak en zijn zonen worden beschuldigd van corruptie, machtsmisbruik en geweld tegen demonstranten tijdens de betogingen tegen zijn bewind. Mubarak trad ruim twee maanden geleden af na wekenlange protesten. In Marokko is vandaag in verschillende steden gedemonstreerd voor wat de betogers noemen een nieuw Marokko. De duizenden demonstranten eisen onder meer dat de koning minder macht krijgt en dat corruptie en werkloosheid worden aangepakt. Veel Marokkanen vinden dat koning Mohammed te veel belangen heeft in het bedrijfsleven. Om een omwenteling als in Tunesië en Egypte te voorkomen, heeft de koning beloofd hervormingen door te voeren. Eerder deze maand zijn bijna honderd politieke gevangenen vrijgelaten. De betogingen verliepen vreedzaam. De Amerikaanse oud-president Carter gaat proberen de onderhandelingen over het nucleaire programma van Noord-Korea nieuw leven in te blazen. Hij leidt een delegatie met daarin ook de Finse oud-president Ahtisari, de Ierse oud-president Robinson en de Noorse oud-premier Brundtland. De vier staatslieden zijn nu in China en gaan de komende dagen naar de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang en de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Het overleg over afbouw van Noord-Korea's nucleaire programma zit al twee jaar muurvast. Ook de grote voedseltekort in het land komen aan de orde tijdens het bezoek. De vier oud-politici horen bij The Elders. Tien staatslieden die proberen oplossingen te vinden voor slepende conflicten overal ter wereld. Het weer, het koelt langzaam af, uiteindelijk tot een graad of negen vannacht. Morgen opnieuw zonnig en met 20 tot 23 graden iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.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 Welkom terug bij Peaceful Radio, aflevering 721, uur 2. En we zijn begonnen met de CD Water and Light, The Seven Dreams van Gio Ari. Healing Music van het label Oriade Music. We gaan door met het label Phoenix Muziek, Touch by Nature, Jans Kofgaard-Petersen. Veel luisterplezier. Dolphin van Christa Michel, destijds uitgebracht bij het Oriane Label. We gaan afsluiten Peaceful Radio aflevering 721 met eh, Anugama met Shamanic Dreams van het label Nightingale Records. Mijn naam is Ben en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio. Je kan het allemaal natuurlijk nog eens eh, naluisteren op peacefulradio.eu. En dan ga je naar Listen to Music. Dan vind je al deze programma's weer terug. En wil je de playlist zien? Druk dan even op Twitter. En daar kom je uiteindelijk bij de link uit die je brengt naar de playlist. Hele goede nacht. Dag.